We hebben dan weer... Nou, ik heb het zeker wel begrepen. De punt zit wel op zijn plaats. We hoeven de passen zogezegd alleen nog maar te draaien in de rond. Sorry, is het eens behoorlijk voorstellen, IJsbrand. Ach, Mien, je was toch zeker niet meer... Oh toch? Vreemd. Nou ja, goed. Ik ben op weg naar Amsterdam. En Mien, mevrouw, zit op de keizer Karel. Hè? Huh? Ik zeg op de Keizer Karel. De Keizer Karel is een luxe passagiersschip waar we die vrouwen ontdekt hebben. Ja, wordt het nu allemaal nog niet begrepen? Nou ja, zet u het aan de radio maar weer af. Wees ja, dan niet zo ongeduldig, IJsbrand. Het verhaal is toch in een paar woorden verteld? Nou, ga je gang. Dan ga ik alvast naar de directie van de Neptunusmaatschappij. Het komt in het kort hierop neer dat de directie van de Natunusmaatschappij... een anonieme brief had ontvangen... waarin stond dat verschillende bemanningsleden van de keizer Karel... grote bankrekeningen bezaten in Kaapstad. Hij en ik zijn toen op onderzoek uitgegaan... en ontdekte niet alleen dat dat van die bankrekeningen juist was... maar ook dat er malversaties werden gepleegd... bij het inkopen van levensmiddelen en dergelijke in Durban. Het schip, de keizer Karel, is nu op weg naar Kaapstad. Ik ben aan boord gegaan. ...en IJsland is verslag uitbrengen in Amsterdam. Wilde Vrijcht. Een paranormale detectivegeschiedenis... ...in vijf delen door Jan de Vries. Regie, Frans Somers. Vierde deel, de zaak lijkt rond. opgebouwd worden, meneer Van Linschoten. Nou, dat is te mooi vlot, hè? Oh, uh, gaat u verder met uw verhaal? Ah, uh, daar hebben we meneer Kasteleins ook... Goedemorgen, heren. Dag, meneer Bakker. Nou, dat is geweldig, hè, zo spoedig al resultaat. Ja, dat is zeker geweldig. Maar hoe ver staan de zaken nu? Ik ga in elk geval vanavond nog terug naar Kaapstad, want morgen komt de keizer Karel daarin. En die wil ik meteen mijn slag slaan. En heeft dat grafologisch onderzoek nog resultaat gehad? Nee, maar daar kunnen welk we ogenblik over opgebracht worden. Ja, nou, uh, maar laten we meneer Bakker het woord geven. Nou, ik was nu eigenlijk net aangeland bij het hoofdstuk controle... En meneer Bremen, die zou me uit de doeken doen hoe precies de voorschriften luiden. Ja, over, over welke voorschriften gaat het? Nou, meneer Bakker vroeg hoe de gang van zaken is als een schip onderweg voorraden moet inslaan. Nou, eerst geeft de chef kok op welke levensmiddelen ingeslagen moeten worden. Deze bestelling wordt in zesvoud opgemaakt. En dan gaan kopieën naar de purser. Naar de chef van de provisiekamers die de zending controleert. Naar de administratie die de betaling regelt. En naar de kapitein die de betalingsopdracht ondertekent. En juist, ja. Hij ja. zegt ja. ja, dat ik breng alles even terug op een sigarenwinkeltje. Mevrouw Mien is de kok die de voorraad in de gaten houdt. En aan de beurs, daar ben ik dan, opgeven wat er nodig is. Ik besnel dat dan met de grotier. En bij aankomst controleert de chef in de voorraadkamer, dat is Mien dan weer, hè, op dat er een pak zit. Dan betaalt Mien de zending, nadat ik als kapitein de cheque getekend heb. En ook de administratie. Daar dus zorg ik mevrouw vrouw er niet voor. wordt alles geboekt. Dus, zo is het wel ongeveer. Het ja, verschil dat er bij u telkens sprake is van twee personen... ...terwijl op de keizer Karel telkens vijf personen zijn gemoeid. Ja, nou denk ik eens even verder. Hè. Stel dat ik eh, bijvoorbeeld voor de belastingen... Eh, nou ja, laat me elkaar goed begrijpen. Ik zeg duidelijk, stel dat ik... Hè. ...maar goed, ik wil wat versmisselen moesten voor de belastingen. En ik wil de buitenmin omdoen omdat ze er anders nerveus van wordt. Ja. Hoe zou ik dat dan moeten doen? Ja, Als zij de administratie voert, dan wordt het toch wel erg moeilijk, dacht ik zo. Ja. En zulke soort zaken moet je eigenlijk in één hand zien te houden. Er zit dus niks anders op. Ik zal mevrouw Motte inlichten. Nee, ik vind dat u met deze beeldvlak wel enigszins van het onderwerp afwijkt. Nee nee, nee, nee, nee, nee, maar wacht nou eens eventjes. Zeg meneer Bremer. U had het zo even al door over de chef, dit, de chef, dat. Maar kan het niet zijn dat die chefs het eigenlijke werk op lager personeel afschuiven? Dat gebeurt wel vaker in de wereld. Dat lijkt me niet uitgesloten. Dat is heel goed mogelijk. Maar dan is het toch zo klaar als jonge in verheren? Hoe dat zo? Het ligt zo voor de hand als een blikje zal in een supermerk. Zet u die namen nog eens op een stukje papier? Ja, verbindt u maar door. Met Bremer. Ja? Voor honderd procent. Mooi. Ja, graag. Maar in elk geval bedankt voor uw telefoontje. Volgens de grafoloog is die anonieme brief geschreven door onze vriend Lodder. Geweldig. Oh. oh. U, u kijkt iets wat bedrukt, meneer Bakker. Past dit bericht niet helemaal in uw legpuzzel? Dat ziet u heel goed, meneer Castellans. Dat past inderdaad niet. Dat begrijp ik niet. Nou, kijk. Die meneer Havelach is hulpkop. Maar die maakt voor de keukenchef de bestelling op. Uh -huh. Meneer Gagelaar, de purser, voert die opdracht uit. De bestelling wordt gecontroleerd door meneer Duiker als zijnde hulp in het magazijn. En de boeken worden netjes ingevuld door meneer Spoelstra van de administratie. En tenslotte tekent de kapitein, meneer Baai, de betalingsopdracht. Nou, als deze vijfling onder één hoedje werkt, we kennen ze zogezegd rommelen wat ze willen. Ja, maar uh, dat u kaptein waaien... Ja, wacht eens even, meneer Bremer. Waarom klopt uw theorie nou ineens niet meer? Nou, u weet dat die anonieme brief is geschreven door die lodder, meneer Bakker. Daar ben ik nog wel benieuwd naar. En dat zal ik dus zeggen. Ja. Neemt u niet kwalijk, meneer Van Innschoot. Deze brief moet direct de deur uit en zonder uw handtekening gaat het niet. Oh, geef u maar gauw hier. Zo, alsjeblieft. uw brief. Gaat u verder, meneer Bakker? Nou, ik zei zo even... dat al die vijf mensen die ik opgenoemd heb... moeten samenwerken... omdat anders de zaak niet kan marcheren. Nou, en omdat Captain Bay... al zelf de naam van die anonieme schrijver aan de hand heeft gedaan... daar... wat uh, ik u vragen wilde, meneer Van Linskoten... die brief die u zojuist tekende... Heb u die eigenlijk wel gelezen? Hé? Nee, meneer kwalijk. maar wat heeft dat met onze zaak te maken, meneer Bart? Heel veel, geloof ik. <laughs> ik kan u verzekeren dat die brief daar niks mee te maken heeft. Die brief niet, nee. Maar wel dat u die brief nagenoeg ongelezen tekent. U vertrouwt gewoon op uw ongeschikte. Ja, als ik daar niet op zou kunnen vertrouwen, dan zou ik de zaak hier wel kunnen sluiten. Natuurlijk, precies. En hetzelfde denkt kaptein Bayer natuurlijk ook. Hij hoeft dus niet per se in het complot te zitten. Dat wilde ik u zo even al zeggen. Op dat punt leg ik voor kapitein Baai mijn hand in het vuur. Nou, dan is de zaak dus toch rond. Kom, ik stap maar eens op, want ik zou wel geen goud het vliegtuig willen missen. Ja, maar uh, is uw conclusie nou wel juist, meneer Bakker? Bringt u niet wat erg gemakkelijk over de hindernissen heen? Eh, neemt u me niet kwalijk, ik heb zo'n beetje hardop zitten denken geloof ik. <laughs> Wacht u nou mijn rapport maar eventjes af. Hoe ja, lang moeten ja. we daar nog op wachten, denkt u? Niet zo lang. Overmorgen denk ik. <laughs> Nee, werkelijk niet. Het spijt me echt hoor, mevrouw Bakker, maar ik kan dat nog steeds niet geloven. U wilt toch zeker mijn woorden niet in twijfel trekken, kapitein? Nee, nee, nee, mevrouw Bakker, dat is, u begrijpt u me alsjeblieft niet verkeerd. Ik bedoel alleen maar dat ik me haast niet kan voorstellen dat zoiets mogelijk is. hè? meer daar wel speciale maatregelen zijn genomen om dergelijke malversaties te voorkomen. Tja, maar als alle betrokkenen samenwerken... In elk geval twijfel ik aan de schuld van meneer Gachelaar. Dat is heel goed mogelijk, ja dat hij toch ongetrouw is, bewegen, hè, dat hij mogelijk wat, wat, wat, wat naïef is geweest. Nou, ik heb anders zo terloops een paar keer met die meneer Geugelaar een gesprekje gehad. En bepaald naïef zou ik hem toch niet willen noemen. Integendeel, hij maakt op mij juist een bijzonder schrandere indruk. Hij zou volgens mij wel het hoofd van die troep kunnen zijn. Natuurlijk is meneer Geugelaar schrander, anders zou hij geen, geen goede purser zijn. Maar dat neemt toch niet weg dat hij op een bepaald punt toch de goede trouw kan zijn. Weet dat... Dat zou u van mij precies hetzelfde kunnen beweren. Huh? Ja. Ja, wat? Tot u al, dat met dat, ja, wacht, even telefoon. Ja? Met Gagelaar, kapitein. Ik wil u even vragen. Hebt u de betalingsopdracht voor de leveranties in Durban al getekend? Eh, uh, nee. Uh, daar heb ik nog geen gelegenheid voor kunnen vinden. Oh, ja, ik vraag het daarom, hè? Omdat we morgen in Kaapstad zijn... en als ik meneer Spolstra goed begrepen heb... dan zitten ze bij Roenumpi in Durban een beetje krap. Zitten ze bij Roenumpi krap? Dat kan ik me van een groot concern nauwelijks voorstellen. Nou ja, als ik het tenminste goed begrepen heb. Ja, nee, goed. Ik eh, waarschuw even als die betalingsopdracht getekend is. Ja, dan weet ik toch echt niet wat ik hiermee aan moet, hoor. Ik heb dan wel een paar maal over de firma Ronumpi horen spreken als een groot concern, kaptein. Maar eh, weet u dat het eigenlijk maar een klein familiezaakje is dat door drie broers wordt beheerd? doe ik nu toch wel bijzonder aan. Maar ik heb die betalingsopdracht nog niet getekend en ik ben onder, onder deze omstandigheden ook niet van plan om dat te doen. Belde die meneer Guichelaar daarover op? Ja. Misschien beter dat u die opdracht wel tekent, kapitein. U uh, tekent hem toch altijd zonder slag of stoot? Uh, ja, over het algemeen wel, ja. Nou, laat u die mensen alsjeblieft nog geen argwaan krijgen. Misschien zouden ze dan bepaalde maatregelen nemen om er spoor uit te wissen. Mm -hmm. Wat dus hebben we alleen nog naar de verklaring van die meneer Roenumpi. En dan wordt het misschien één tegen vijf. Nee, ze moeten als het ware op heet betrapt worden. U hebt gelijk, ja. Natuurlijk, ja. Vrijgeluwe? U kunt die betalingsopdracht laten halen, meneer mm, Mooi zo. Dan stuur ik spoelt Hij, even. hij is al spoel jullie. Is dat die jonge man met dat snorretje? Met dat, ja, precies, ja. Die twee zijn mij te vaak in mekaars gezelschap. Ja, zeg maar, even op uw laatste opmerking terug te komen, mevrouw Bakker. Ja? U sprak over één tegen vijf. Hm. Er is steeds sprake geweest van vier namen. En wie is volgens u dan de vijfde? Zei ik één tegen vijf? Ja, dat zei u, ja. Oh. Nou ja, uh, ik, ik bedoel natuurlijk uh, die anonieme busschrijver ook. Oh, juist, ja. Ja? Uh, Goedemorgen, kapitein. Uh. Uh. mevrouw. Uh, ja. Je Dan komt die betalingsopdracht halen. Ja, kapitein. Zeris. Ja. Dank u. Oh, nee, me nee, niet kwalijk kapitein. Wat is het boelstaat? Nee, uw handtekening staat er nog niet op. Oh, oh, oh. Ja, even hier. even hier. Ja, even hier. Ja, dank Zo wel, Ja, dank u wel, kapitein. Alsjeblieft. De betalingsopdracht van 52.000 gulden. Ja, dat valt me mee. En nu heb ik het volgende plan. U maakt het bedrag in Kaapstad over aan Roemumbi. U geeft mij het sortingsbewijs en ik vlieg ermee eventjes heen en weer naar Durban. Dat kost je twee dagen. Ja, ik, ik kan s'avonds, ik kan laat gaan. Dan bleef de volgende dag voor twee uur middags terug. Dat match ik wel. We blijven toch minstens vier dagen in Kaapstad? Ik weet niet of dat nou wel zo verstandig is. Waarom die huis? Dat wil ik u zeggen, meneer Gangel, hè? Ik heb me niet vergist met het telegram. Maar omdat die meneer Bakker niet is komen opdaken, wil ik nog een laatste slag slaan. En die anderen weten niks van het telegram, dus ze begrijpen dat er voorlopig niks af te rekenen valt. Wat wil je nou zeggen? Dat we de baten van onze laatste transactie zonder enig bezwaar samen kunnen delen, meneer Gogla. Oh, Dat verandert de zaak een beetje. Alleen, uh, dat vlichttochtje van jou hoeft niet door te gaan. Waarom hm? Omdat ik al met Runnumpie heb afgesproken dat hij naar Kaapstad zou komen. Hebt u met Runnumpie afgesproken dat hij naar Kaap? Ja. Ik geloof nog steeds dat jij met dat telegram je hebt vergist. En ik was zo vrij om met de mogelijkheid rekening te houden dat je je met opzet hebt vergist. Hm? Waarom zouden we dan gedaan moeten hebben dan? Nou, om mij en anderen op het idee te brengen. Om uit voorzorg voorlopig geen transacties te ondernemen, waardoor jij in de gelegenheid zou komen om zelfstandig met Ronnoopie zaken te doen. <laughs> Meneer Gaugelaar, u bent bijna net zo slecht als ik. Ja, en daarom heb ik zelf maar een afspraak met Ronnoopie gemaakt. <laughs> maar ik moet toegeven, ik heb me enigszins in je vergist. En het aanbod om samen met mij te delen, buiten de anderen om heb je spontaan gedaan. En deze eerlijkheid ontroert me. En dan bied ik jou op mijn beurt nu zelf aan. Bedankt, meneer Gauw. Heel erg bedankt. Maar één ding wil ik u toch nog wel zeggen. En uh, dat is. Dat telegram was echt. Hotel Paul Kruger. Een ogenblikje, ik zal even nakijken. Excuus me, van de wermen is niet aanwezig, niet. Niet te danken, niet. Goedemorgen. Weet u ook of meer er nog op zijn kamer is? Jawel, maar... Herkent u me niet? Ik ben zijn vrouw. Ach ja, natuurlijk. Ga u gaan. Dank u. Doe, zeg, wat maar blijf je? Dag, ja, mijn wijfie. oh, Dag, schatje. jongen, jongen. Wat doe jij enthousiast? Is alles goed met je? Met mij wel, met jou ook? Ja, prima, het kon niet beter. Ik had je alleen zo vroeg nog niet verwacht. Oh. Zeg, maar, maar je weet toch wel zeker dat je niet gevolgd bent, hè? En zeker. Maar vertel eens, ben jij wat wijzer geworden? Ja. Wanneer ben jij hier aangekomen? Gisteravond laat. En het is goed, ik naar Amsterdam ben dan mee gegaan. Want nou weten we zeker dat die lot de cijfer is van die anonieme brief. Oh, dat dus stond bij mij al bij voorbaat vast. Zo. W waarom snak je zo? Ik weet het niet. Er hangt hier in de kamer een eigenaardige geur, vind ik. beetje parfumachtig. Nee, nou, ik raak helemaal niks. Oh, dat luchtje komt mij bekend voor. Waar heb ik dat toch in... Nou, en vervolgens mogen we wel zeggen dat de keten gesloten is. De zaak is hey, wat betekent dat? Wat bedoel je? Die tas daar. Van wie is die? Die, die, die, die tas? Van wie die is? Ja, dat zou best een, een beauty case kunnen zijn. Hm. Dus daarom moest ik zo nodig op de keizer Karel blijven. Nee, wat haal je een vredesnaam in je hoofd? Ik haal me niks in mijn hoofd. Ik zie wat ik zie. Zeg, je denkt toch zeker niet dat ik helemaal achterlijk ben, hè? Waar heb je er zo gauw verstopt vooruit? Vertel op. Oh, wat denk jij ja, aan? Doe niet zo schijnheilig, vriendje. Oh, goed, dat kijk ik zelf wel. Door het kan ze in elk geval niet gegaan zijn. Oh, wacht. Ja, tussen. Niet doen, niet. Niet doen, niet doen, ik, ik zal er. Dat... Oh, how oh. do you do? Meneer Noempi. Ja, ja, dat, dat was die geur. Oh, nou, breek me klomp. Voordat je fantasieën nog wilde worden, Mene. meneer Noempi is er juist aangekomen en hij heeft de kamer hiernaast getrokken. Maar, maar, maar... Waarom in vredesnaam? I have a date here, this afternoon, with Mr. Gagelaar. Meneer Renumpi heeft hier een afspraak met meneer Gagelaar. Ja, dat hoor ik ook wel. die kopie van IJsbrand. Je yeah. Your husband, very clever. Wat zei hij? Very die? clever. Hij vindt je bijzonder verstandig. Maar vertel mij nou eens hoe, hoe dat eigenlijk dan zit. Nou, uh, luister. Ik heb gisteren nog gebeld naar meneer Renumpi. En te vertelde hij me dat hij voor vandaag een afspraak had met meneer Gagelaar om geld te brengen. Heeft meneer Renumpi je dit door de telefoon gezegd? Ja, is dat dan zo gek? Nou, verstonden jullie elkaar dan? We, uh, we understand it sat very good, hè, eh, Mr. Renumpi. Very, very good. Wonderlijk. Maar goed, meneer Renumpi wil het nou zo spelen, hè. Dat vanavond hier naartoe komt. Ja. Nou, en via deze tussendeur kunnen we dan mooi alles horen, hè. En dat, eh, hoe noem je dat, in dat uh, boetekissie. Beauty case. Nou, Casey, okay, dan. Er zit namelijk het geld voor meneer Geilgelad in, hè? We waren net bezig om de nummers van het bankpapier te noteren. Maar waarom deed je dan zo geheimzinnig? Hé? Ja, kijk, ik dacht, het is misschien verstandig dat jij pas achteraf hoort hoe het gegaan is. Want anders maak je je misschien wat ongerust over die mannetje. You're husband very clever. Very, very clever. Ja, nou weet ik het al. I beg your pardon? I know, he is very clever. Yeah, I know. Your wife is very pretty, Mr. IJsland. Eh, wat hij prettig is. <laughs> ja, ze is geweldig. Ah, pretty betekent leuk, IJsland. Uh, uh, charmant. Uh, uh. Zeg ik toch, Ze is geweldig, charmant. <coughs> maar nou weer even zakelijk, hè. Jij gaat ogenblikkelijk terug naar de keizer Kalo. Ja. Je ligt kapitein Baai in mm -hmm. en je zegt dat hij zo ongemerkt mogelijk hier naartoe moet komen. Maar wel meteen. Acht jij het dus helemaal uitgesloten dat de kapitein ook in het complot zit. Ik eerlijk gezegd nog niet helemaal. Maar eh, volgens meneer toch moet ik daar geen rekening mee te houden. Dus als het wel zo mocht zijn, is dat op zijn verantwoording. Ah, dat ga ik nu, hoor. Mocht de kapitein in mijn vragen zetten, maar dat ik in de namiddag terug ben. Waar heb je met uh, Renumpi afgesproken? Waarom wil jij dat weten? Zomaar, voor het geval ik u dringend nodig mocht hebben. Oh. Ik heb afgesproken in het hotel Paul Kruger. Kijk eens dus Is het liefje van de kapitein alweer? Nee. Helemaalig. Ze is een uur geleden weggegaan met mantel. Komt ze terug zonder mantel? De temperatuur is inmiddels wel wat opgelopen, mogen we zeggen? Ja, oké, okay, maar... Wat heeft ze die mantel gelaten? nou gelaten? Ik kan ze ergens per ongeluk hebben laten hangen. Mogelijk. Oh, maar weet je wat mij ook te denken heeft gegeven? Nou. Onze kapitein is de voor wat hetzelfde. Als is, er bij hem nooit bij. Waarom laat hij dan nou zo zo plotseling en zo vrijmoedig... die, die zogenaamde schoonzuster van hem op de proppen komen? Goedemiddag, heren. Uh, dag me voorbij. Hier een je, hè? Nou, ja, bijzonder, mevrouw. Ja, yes, spoelstra. Elke man heeft wel eens een zwak moment. Zelfs kapitein blijft blijkbaar... En zijn de relatie maar camouflages. Maar die vrouw is toch alleen maar vrouw? Voor mij niet, graag Voor mij niet. Nou, ik vind het wel iets. Dat is wel wat. Ik zal u eerlijk bekennen dat ik, dat ik daar een beetje tegenop zie, mevrouw Bakker. Dacht u dat mijn man het zo plezierig vond om te doen? Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Uh, dat kan ook niet anders, dat begrijp ik wel. Het kan natuurlijk wel anders. Nou, uh, hoe dan als ik vraag mag? Nou, daar dacht ik aan toen ik naar u onderweg was. Waarom schakelt u eigenlijk de politie niet in? Nee, nee, nee, dat gaat niet. Maar waarom niet? De politie hier zal toch zeker wel willen meewerken als het. wat wordt... wakker, ik heb vanuit Amsterdam instructies ontvangen. Om als het maar enigszins mogelijk is, de politie hier buiten te houden. Waarom in vredesnaam? Om onnodige publiciteit te voorkomen. Dat is toch wel duidelijk, dacht ik zo. Maar goed, ik zal me dan nu maar naar het hotel Paul gaan geven. Meneer, uh, wat uh, doet u intussen? Ik blijf op de keizer Karel. En dat heb ik mijn man moeten beloven. Ik ben doodzenuwachtig, dat wil ik u wel vertellen. Kom, kom, mevrouw Bakker. U bent al door zo flink geweest. Huh? Ik heb echt bewondering voor u. Nou, ik dat niet zo. En ik zal er wel zorgen dat uw man niets overkomt. Kom, dit gaan we naar mijn hut. Sterkte, kapitein. Van datzelfde, mevrouw Bakker. Van uit. Dag, mevrouw Bakker. Ik, ik, ik, ik schrik me naar. Ik zeg dag, mevrouw Bakker. Mevrouw Bakker? waar heeft u het over. Ik heb het over u. Je hebt iets over het hoofd gezien, mevrouw. En dat is? Ik heb uw vriesticket in uw koffer gevonden. Alsjeblieft. Ik, ik weet niet waar u het over hebt. En als en u nu dan... Nu ogenblikkelijk ophouden met die komedie. Begrijpt u dat? Zo. Niemand zal ons storen. En nou vertelt u mij heel gauw wat er allemaal aan de hand is. En wat u hier bent komen doen. Want anders zult u mij van een minder prettige kant leren kennen. Dit was het vierde deel van Wilde Vaart. Een paranormaal detectivevoorspel van Jan de Vries.